9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Op de klimaattop in Durban wordt nog steeds vergaderd over een slotverklaring. Eigenlijk zou de top gisteren al afgelopen zijn, maar er werd doorvergaderd omdat er nog geen akkoord was. Veel delegaties zijn al naar huis gegaan, maar een aantal landen probeert toch nog tot een gezamenlijke verklaring te komen. Gastland Zuid-Afrika heeft een ontwerptekst opgesteld. Het grote probleem is nog steeds dat China, India en de VS geen beperking van hun CO2-uitstoot willen accepteren. Ook niet in de verre toekomst. China, India en de VS zijn de grootste uitstoters van CO2 in de wereld. Naast de politieman in opleiding die gisteren dood werd gevonden in Almelo... lag zijn dienstwapen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Almelo bekendgemaakt. staat niet vast of hij met dat dienstwapen een cachère en zichzelf heeft doodgeschoten. Het Nederlands Forensisch Instituut doet uitgebreid schietproeven... waarvan de resultaten op zijn vroegst maandag te verwachten zijn, zegt het OM. Gisteren werd in een supermarkt in Omelo een cachère van 18 doodgeschoten. Ze was waarschijnlijk de ex-vriendin van de politieman van 25. In het huis waarin hij werd gevonden lagen twee afscheidsbrieven. In Argentinië is Cristina Fernandez opnieuw beëdigd als president. Het is haar tweede termijn. Fernandez is de eerste vrouw in Latijns-Amerika die is herkozen als president. In de toespraak zei ze dat ze zich blijft inzetten... voor vervolging van bestuurders tijdens de junta van 1976 tot 1983... Fernandez hoopt dat Argentinië, als ze in 2015 aftreedt, het boek over de mensenrechten schendingen tijdens de dictatuur gesloten zal hebben. In de eredivisie heeft FC Twente gewonnen van NEC. In Enschede werd het 2-0. Na iets minder dan een uur kwam Twente op voorsprong door het doelpunt van De Jong. Een kwartier later besliste Chatley de wedstrijd. Het weer in het noorden is de kans op een bui. Morgen overdag eerst droog, maar later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt ongeveer 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Afrit Den Dolder en Afrit Maan drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook de andere kant op file, tussen Afrit Maaren en Soesterberg zes kilometer. En ook daar is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf het knoop het Hoevelaken. volgt dan de borden Hilversum. Dat is over de A1 en de A27. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Nogmaals, Goedenavond, de spanning zit vanavond bij PSV NAC, racht dan niet meer. Zo is dat, zeker zolang het 0-0 staat. En dat is de stand na die na 13,5 minuut op het bord staat. PSV valt wel aan, is inmiddels de baas op het veld. Maar buiten dat moment van Matas na een halve minuut... heeft dat geen uitgespeelde kansen voor PSV nog opgeleverd. De spanning zit er lang niet meer bij AZ De Graafschap. Bas Tichler. Nee, het zit De Graafschap vanavond ook niet mee. Breinburg valt uit in de warming-up. Dan komt Overgoor te elf duren voor hem in het elftal. Die valt nu zelf ook uit met een blessure en is vervangen door Kafland, Een debutant van 19 jaar jong. Tussendoor is ook Poupon nog geblesseerd naar de kant gegaan... En en Kujala deden al niet mee. Kortom, dan is het een zinloze strijd. Dat is het inmiddels ook op het scorebord na een uur 3-0. Veen, of liever gezegd Dost, scoort tegen Excelsior. En die houdt het dan. Over zinloos gesproken. Excelsior is bezig aan een zinloze missie. Want het is al 4-0. Inderdaad, vier keer Bas Dost brengt zijn totaal dit seizoen op 13. Is daarmee... Nu topscorer van Nederland en heeft er al net zoveel als vorig jaar. Het hele seizoen. En nog even melden. Geert Arendroorda is in de ploeg gekomen. Van Sportclub Heerenveen. Van Ronjans in plaats van Victor Elm. En dat na lang blessure leed. Notabene op, de, op het veld waar hij vorig jaar goede wedstrijden speelde. Voor Excelsior 4-0. Volleybal. Orion Zwolle. 25-17. 25-18. en 13-12 in de derde set en er lijkt dus een beetje spanning terug te zijn in de wedstrijd. Maar steeds als Zwolle dan weer een eindje, een eindje voorkomt, dan komt Orion weer terug en lijkt Orion toch onder controle te hebben. Tenzij Pipes nu heel goed gaat serveren. We gaan het zien in deze derde set. En die mag nog een keer. Dost. Zijn vijfde. Dat is toch wel knap hoor. Vijf keer Bas Dost in deze wedstrijd. Staat 5-0. Bas Dost, zijn veertiende van het seizoen. Knap hoor. 5-0. Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Alves scoorde ooit 7 van de 9 voor Heerenveen tegen Herakles. En nu Dost 5 van de 5. Hij zit ja. in de buurt, hè, Ja, die begint uh, hard uh, te lopen. Hij is nu uh, de eerste speler sinds Sichters vorig jaar, 6-1. Vijf keer scoort in één duel. En het is uh, nog niet afgelopen hoor. We zitten pas in de 69 e minuut. Vijf keer Bas Dost. En die is echt heel goed op dreef. Ja, wat wil je als je vijf doelpunten scoort tegen een heel mager Excelsior. Uh, maar het is toch uh, leuk. Zijn veertiende doelpunt van het seizoen. En ik zei het al eerder. Dertien doelpunten vorig jaar in het hele seizoen. Staat nu uh, ruim boven Dries Mertens als topscorer. Zijn foto komt morgen in uh, Studiosport zeker uh, even in beeld. En daar zal hij toch wel heel gelukkig en blij mee zijn. En ik moet toch af en toe even denken aan Ajax dat vorig jaar zo dicht was bij het overnemen van dezezelfde Bas Dost. Die dus de afgelopen weken zeer opdreven is met Herenveen, Zoals Heerenveen sowieso al opdreven is. 13 keer op rij niet verloren als ik deze meereken. reken. En dan doe je het goed. Gaan gewoon een sprongetje maken in de rangschikking. Gaan over Ajax en... Feyenoord heen, terwijl nu bijna Narsing iemand vrij voor het doel zet. Het was dan niet Bas Dost, dus nu lukt het niet. Maar Herenveen doet het onder Ron Jans heel erg goed. En ook vanavond, het is echt geen wedstrijd omdat Excelsior dermate zwak is. En Herenveen gewoon heel erg sterk is in alle linies. En volkomen verdiend, ook met 5-0 staat. Vijf keer Bas Dost. PSV NAC, racht nog niet meer. 20 minuten oud, 0-0 stand. PSV heeft veel meer balbezit, 70 om 30 procent. Timothy de Rijk is de middellijn overgestoken aan de rechterkant van het veld. Geeft af aan Labiat. Twee schoten van hem gezien allemaal, een meter of twee over eigenlijk. Wat kansloze pogingen waarbij hij zeker één keer richting Matafs had kunnen pasen. Maar dat niet deed. Marcelo, achterin begint PSV nog maar een keertje. Bal gaat breed naar Manolev. Daar is bij Nalden. Manolev 2-3 meter over de middellijn. Kaats van de Rijk. Die wat verderop staat en uh, ja, het publiek wil dit niet zien. Want uh, wil revanche voor die nederlaag van vorige week. Maar PSV schuift eigenlijk de bal nogal eenvoudig achterin rond. En zo wordt uh, PSV niet gevaarlijk. Maar Tafs laat zich de kaas van het brood eten. Door Bottingin die wel een tikje uitdeelt. Daarbij ja, de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Aan de overkant hier. En PSV krijgt uh, wel een vrije trap. En dit, uh, dit hebben we eerder gezien. Er gaan weer koppers van PSV naar voren toe. De bal ligt bijna aan de zijlijn, een meter of. Uh, nou dat is wel uh, 30 uh, van uh, de vlag vandaan. En daar is de indraaiende bal van Mertens. Dus komt het gevaarlijk voor de goal? Nee, komt hij niet, want daar is uh, Terouwelaar die snel kan meegeven. Aan de linkerkant van het veld, Nak, in balbezit. Wat uh, kan er? Wat is er mogelijk daar met Florian Jozefzoon? Inmiddels is PSV met veel mensen terug. En Jozefzoon zoekt de achterlijn, speelt de bal vooruit, drijft hem daar vooruit en verovert dan een corner, omdat er een uh, sliding in komt van. Uh, dat is Willem. En zo heeft nak een corner wilde ik zeggen. Maar geeft de scheidsrechter er nu een vrije trap. Nee, het wordt inderdaad gewoon een hoekschop. Maar Anthony Lurling heeft geen haast zo te zien om die bal te nemen. Zit in een behoorlijke fase. Anthony Lurling was de grote meneer. Twee weken geleden thuis tegen Heerenveen. Scoorde toen ook. Was aangegeven. Kortom, die kan weer helemaal wat. En hij is bijna 35 jaar. Nu staat hij klaar voor de corner. Kort genomen, daar is Schilder. Die ook goed speelt de laatste weken. Terug naar Leurling. Wijnaldem verdedigt mee. En doet dat goed, want voor de bal. En Mertens aan de rechterkant van het veld speelt de bal te ver voor zich uit. Daar lagen mogelijkheden. En die liggen er opeens weer als Nak de bal niet in de ploeg houdt. Hij is er nu voor een groot deel doorheen. Paasje naar de buitenkant. Daar is de paas van Mano, Legge. En achterin fantastisch gebonden omdat Pottingy ertussen zit. Hij geeft wel een hoekschop weg namens Nak. Maar uh, dit had PSV. Best wel met Manuel heeft iets zorgvuldiger mogen uitspelen. Want de ruimtes waren groot daar bij Nak achterin. Mertens die het dus opzette en Bottekin die handig werk verricht. Of was het nou Buis? De bal wordt in ieder geval voor de achterlijn, of voor de achterlijn verdedigd bij Nak. En Strootman nu met de corner voor PSV. Komt gevaarlijk voor, nu wel. Maar het rijdt net niet. Bal schiet terug. Tot bij Strootman weer voor de linker. Daar komt hij misschien wel. Nee, want weggekopt door Bottekin. En daar is Jozef zoon weer. Maar een tikje van Mertens zorgt ervoor dat Willems in balbezit kan komen. En dat PSV de bal houdt. Nu met Labiat aan de linkerkant. Een meter of dertig over de middenlijn. Verdedigd weer door Botteguin met een sliding. De bal gaat de hoogte in. Op het hoofd dan bij PSV. Die bal gevallen van Labiat. Daar weer aan de linkerkant. Doet dat goed. Houdt de bal in de voeten. Met een storende speler van Nak in de buurt. Bonavatia is dat. En een mooie paas in de as van het veld. Daar is bij Naldum. Daar is het schot van PSV. Dat is van fantastisch glijdt half weg, zo lijkt het. En schiet de bal dan echt 5, 6 meter over de goal heen van een meter of uh, 16 afstand. Hij stond eigenlijk recht voor het doel, Timma PSV begint wel meer druk te zetten en zichzelf zelf mooie mogelijkheden te creëren. Maar echt uitgespeelde kansen, dit had er zojuist in kunnen zijn, werd het niet. 0-0 na 24 minuten. Het zegt natuurlijk niet veel als je halverwege de competitie eerste staat. Maar in zoverre zegt het wel veel dat meestal dan je ook kampioen wordt, Bastigler. Nou, als dat zo is, dan zegt dat volgens mij heel veel. Nou, de laatste jaren is, het... jaar is het heel veel gebeurd, hè? Ja, volgens mij acht tot tien niet. of zo. Ja, ja. ja. uh, nou nee, ja, dat zegt ook wel iets. Uh, AZ heeft er ook wel eens een keer gestaan dat ze het niet werden, trouwens. Uh, maar goed, ja, het is wel fijn als je er staat. Je kan wel beter voorstaan dan achter, lijkt me. En uh, dat staat AZ nu uh, voor, ook in deze wedstrijd, met 3-0 tegen de Graafschap. Dat is al lang gespeeld. Er is druk gewisseld. AZ is zelfs in een van 8 minuten door al zijn wissels heen. Holmen, de beste man van het veld denk ik. Met uh, Elm naar de kant. Ook Berends naar de kant. En allemaal nieuwe mensen erin. Onder wie Benschop Schop, die nieuwe voorzet geeft. Oei, die bal wordt nog van richting veranderd ook. En gaat dan bijna in het eigen doel. Dat zou wat te veel zijn geweest. Ik denk dat het uh, Jans is die de bal het laatst raakt. zijn ploeggenoot heeft dus al een eigen goal achter zijn naam. Dat was de derde voor Maar Maher en Paulsen maakten de andere. En nu moet AZ het doen met een hoekschop. Het had echt al lang en breed 4-0 kunnen zijn. Want de mogelijkheden zijn er geweest. De graafschap komt in de tweede helft. De eigen helft echt niet meer af. En de keeper heeft het vooral koud bij AZ. Bal voor de goal. En net een half metertje naast. dat die bal eigenlijk zeg maar... Op het moment dat het doel nadert, stuitert. En dan vervolgens uh, door niemand serieus kan worden aangeraakt. Ik denk dat het mooi Sander is die er nog het bij is. Maar die ziet de bal volgens een half belletje naast gaan. Wissel nog aan de kant van de graafschap. Voordat dat waar is, uh, daar gaat uh, Abdullah nog komen voor Purl, Frenkel. Nou ja, dat zal allemaal wel. De Graafschap moet zich richten op dat wat volgende week staat te gebeuren aankomende vrijdag. De thuiswedstrijd tegen RKC, die is voor de ploeg uit Doedig natuurlijk een stuk belangrijker. Want deze wedstrijd is voor de Graafschap verloren. AZ doet gewoon goede zaken, zonder dat het altijd veel moeite kost ook. Het is met nog 19 minuten te gaan 3-0. Orion pakte de eerste twee sets tegen Zwolle en het wordt een korte wedstrijd, neem ik aan maar dit. Ja, ze waren ook hard op weg naar winst in de derde set. Maar laten nu toch wat steekjes vallen. En zo komt Zwolle uitstekend terug. En het is vooral de strijdlust aan de kant van Zwolle. Gewoon vechten voor elke bal. Al lijkt het uit verloren positie. En daardoor is het zomaar 22-22 geworden. Terwijl het toch 22-19 was even geleden nog voor Orion. En Orion inderdaad makkelijk op die 3-0 afleek te gaan. Maar de scholen vecht zich dus uitstekend terug in de wedstrijd. Het gebeurt nu op de service van Wouter Klapwijk. Ja, die lijkt niet zo moeilijk die service. Maar is af en toe toch heel erg lastig. Nu wel de aanval voor Orion en het punt. En dan staat daar toch 23-22 op het scorebord. En zou Orion het snel af kunnen maken. Want aan service is nieuws komen. De diagonaal van Orion. Sterke aanvaller die ook een goede eigen service in huis heeft. En af en toe mooie aces binnen kan slaan. Maar ook eentje met risico. Wil wel eens in het net gaan? Nee. Nu is het de goede en is het meteen een punt en is het 24-22. En zou het dus nog gewoon die hele snelle 3-0 kunnen worden. En dan mag je Zwolle huldigen voor de inzet en voor de vechtlust. Maar is het toch uh, ja, het betere spel van Orion dat de doorslag geeft in deze wedstrijd. Die ploeg heeft ook meer kwaliteit, is langer bij elkaar. Nu weer een goede service. Nee, die bal is net uit. En dus mag Zwolle nog even meedoen in de wedstrijd. 24-23. Dan wordt er nog even gewisseld aan Zwolle kant. Even wat verdedigend de spelers erbij in. Om to toch nog, misschien nog een kans te maken in deze wedstrijd. 24-23 dus de stand in het voordeel van Orion. De ploeg hier uit Doetinchem, De ploeg die eerst staat in de competitie. En de ploeg die door heel veel mensen toch wel gezien wordt als favoriet voor de titel dit jaar. Er is een top 4 in deze A-league. Zoals de eredivisie bij de mannen heet. En de rest doet eigenlijk niet mee. Nu wel het punt. Daar is de beslissing. De service was goed van de kant van Zwolle. Maar het antwoord was er ook bij Orion. En Dievenbach maakt het door het midden heel cool af. 25-23. Ja, en uiteindelijk toch een eenvoudige 3-0 zege voor Orion. Maar één puntje van, één positief puntje aan de kant van Zwolle. Dat was de vechtlust van die ploeg. Maar daar is ook alles mee gezegd. Orion was gewoon de beste vandaag en wint terecht met 3-0.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 Or sells love to another man It's too cold outside For angels to fly Sheeran, de 18. PSV-NAC nog steeds 0-0. Wacht dan niet meer. Ja, ook na 30 minuten. de waren tijden dat PSV op dit moment al met 3-4-0 lijden, Toch uh, zeker een aantal jaren geleden. Toch ook wel dit seizoen. Maar het staat nog altijd 0-0. PSV is nog altijd wel wat slordig. Gooit de bal nu wel het strafsomgebied in van NAC Breda. Dat doet daar aan de overkant van het veld uh, de jongeling Willems. Maar die bal wordt gepakt door zijn Rouwelaar En NAC wil wel weg met Jozefzoon. Hij krijgt heel af en toe wat ruimte bij Nac Breda om te voetballen. Maar nu is de bal te hard en schiet hij door tot bij Isaacson. De doelman van PSV. Maar Jozefsson heeft bedacht, ja ik kan het beter hier een keer laten zien. In een volle hut in plaats van bij Excelsior uit zo. Dus uh, misschien dat we van hem nog wel wat kunnen verwachten. De links uh, buiten van Nac Breda. Voorlopig is het PSV in de middencirkel. Daar met Matafs houdt de bal niet in de ploeg. Gilles uh, komt erbij aan ja, de linkerkant van het veld. 5, 6 meter voor de middenlijn. Daar zit Wijnaldum dan tussen, tackle van Gillissen. Nog altijd Wijnaldum, dan weer Gilles en teruggespeeld dan naar Gorter. dus is een tijdje toch de vaste linkerverdediger is de oude nummer 10 van Nac Leda. En dan is er een valpartij met Rijk en met Kolk. Als de bal er al voorbij is eigenlijk en daar ziet de scheidsrechter Bas Nijhuis een overtreding in. En hij geeft de bal aan Nac. Daar ben je weer Bas Pichelen. Fijn, bedankt. 4-0 bij AZ tegen de Graafschap 12 minuten voor tijd. De invaller Benschop met een... We keken een lopje over de uitlopende keeper de Winter. Waarbij nu bij de graafschap iedereen nog maar eens naar scheidsrechter en grensrechter kijkt. Is die bal die in de richting van dat doel gaat wel over de lijn geweest? Aanvankelijk lijkt daar nog wat twijfel over. Maar na ettelijke seconden zegt scheidsrechter Liesveld. Ik ga toch maar naar de stip wijzen. En dan kijk ik in de herhaling om te kijken of hij dat goed gedaan heeft. Ja, de herhaling die je krijgt voorgeschoteld vanaf zeg maar, de camera bij de middenlijn. Is dat natuurlijk niet goed te zien. Maar krijg je zelfs al de indruk dat die goal... Terecht wordt goedgekeurd en dat die bal inderdaad achter de lijn is gegaan. Ja dat is uh, geen twijfel over. Gewoon een terechte goal van Benschop. Schop. En dat betekent dat het 4-0 is, 11 minuten voor tijd. Niet dat het de wedstrijd nog zou beïnvloeden, maar uh, voor de statistiek. 4-0, terecht. Nou, zolang er bij jou niet gescoord wordt, kan jij niemand onderbreken. Maar onderbreken ze jou wel, Rachter? Ja, dat is dan een beetje het gevolg. Hè? Nou, prima zeg. 0-0. 12,5 minuut nog te gaan. Klein tikje van Jozefzoon opgepakt, die bal. Door de Isaacson, de keeper van PSV. Daar is PSV met Labiat aan de overkant van het veld. Bal gaat terug tot bij Willems. Achterin Marcelo. Weer moet PSV achteruit. Het is uh, wat kansloos verschuif. geschuift met de bal af en toe bij de Eindhovenaren. En dan kun je mee doorgaan tot Sint-Juttemus. Maar de bal moet vooruit. PSV heeft vanavond simpelweg doelpunten nodig. De Rijk ontvangt. Breed van Marcelo. En ook even met de handen in de lucht staan. Van ja, god jongens, ik weet het verder ook niet waar hij naartoe moet. Dus speel ik hem maar breed. Matafs heeft opgepakt. Halverwege de helft van Nac Breda aan de rechterkant. Mertens is van positie gewisseld al een tijdje met Labiat. Aanname in het penaltygebied met Mataf. De bal er weer uit via Wijnaldum naar Manolev. Weer Wijnaldum. Aan de rechterkant nu op de zijlijn een Meter of twintig van de vlag vandaan is het uh, Matafs. Mataf schiet aan tegen Botekin. Geen sprake van Hens. En dus wil Nac wel weg. Maar dat lukt niet omdat de Rijk scherp is. En Strootman opent maar weer eens aan de linkerkant van het veld bij Willems. Kunnen wij nog even terug naar een moment met Manolev. En met Jozefzoon. Manolev ging iets te opzichtig liggen. De bal werd niet helemaal 100% gespeeld denk ik. Door de speler van Mac Jozefzoon. Maar een penalty daar wilde Bas Nijhuis een minuutje of twee geleden niet aan. Daar is PSV met Labiat. Heeft al een aantal keren geschoten. Meter of 30 nu van de goal. 20 het schot. En daar heeft toch Ter Rouwelaar alle problemen mee. De bal is laag richting de linker benedenhoek. Van flinke afstand dus. En niet klem vastgepakt door Ten Rauwelaar. En dus krijgt PSV maar weer eens een corner te nemen. Zometeen met Dries Mertens achter de bal. Wipt hem handig omhoog. Mertens stond tot vlak voor de wedstrijd eigenlijk in zijn eentje op het veld door vrije trappen. te schieten op de reserve doelman Sinou van PSV. Die zich nog even toejuichen en trapt de bal nu voor de goal. Daar is niet kooifonen. Daar pakt PSV wel op. Maar Jozefzoon is toch net wat handiger. Maar die speelt de bal ineens lukraak naar voren toe. De op van PSV... En Isakson heel ver aan de rechterkant van het veld buiten zijn strafschopgebied Om er weer een nieuwe aanval in te leiden van PSV. 10 minuutjes nog, 0-0. PSV-Nak Breda. Is hij Dos gestopt met scoren, hè? Ja, nog eventjes. Maar er zijn wel leuke dingen allemaal gaan hoor. Want als je zo'n uitslag hebt, dan heb je opvallende zaken. Nou, 14 doelpunten nu Bas Dost. Staat overigens nog steeds 5-0. Nog 6 minuten te gaan. Maar 4 van de 5 doelpunten waren op assist van Narsing. En Narsing stond op 6. Staat nu op 10 assists <lacht> dit seizoen. En heeft daarmee de meeste assists dus onze vrienden uit Heerenveen die hebben en de topscorer en de man die de voorzitter geeft in huis. En dat zegt genoeg over Heerenveen dat gewoon heel goed voetbalt. Nu wat gas heeft teruggenomen. Maar laat zien dat het een belangrijke klant is voor de eerste vier plaatsen. Want die richting gaat men nu op. Het is Roorda die een paas probeert te geven. Maar Roorda, duidelijk ritme, zit nog niet in het spel. Is ook helemaal niet nodig tegen Excelsior. Dat er af en toe even uit mag komen. Nu probeert invaller, wie was dat? Tevreden probeert wat leuks te doen, maar dat lukt niet. En dus gaat uh, Heerenveen weer in de avond even kijken of dit nog iets oplevert. Want Gouden Leeuw gaat naar voren, speelt de bal naar Dost. Dost uh, ziet dat het wel erg ver van het doel is, dus speelt de bal naar Roorda. Roorda terug op Jan Maat. Jan Maat uh, doet alles samen met zijn ploeggenoten wat ze willen. Tegen dit arme arme Excelsior als uh, uh, Kums nu de bal goed geeft op Narsing. Narsing voor, oh, oh, dat scheelde heel weinig. Of dat was nummer 6 voor Bas Dost. Het blijft voor ons nog voor vij uh, op vijf. 5-0, uh, Heerenveen Leidt tegen Excelsior. Hadden we nou maar een camera op de lijn gehad, hè Bas Tegeler? Ja, nog even geduld. Nee, maar die bal zit echt daar geen twijfel over. Het gek nou, is dat ik zat naar de herhaling te kijken... Hij Volg moet er helemaal overheen grens... zijn, hè? Nee, was twijfel Ik geen seconde over. Het gek is dat die grensrechter aan de overkant het volgens mij niet goed ziet. En dat de scheidsrechter Liesveld hem uiteindelijk toch goedkeurt. Misschien op aangeven van een vierde official. Ik weet niet hoe. Even kijken trouwens naar de vrije schop van AZ. En waar de AZ. stond de scheidsrechter? Gaat ruim over het doel, deze vrije schop. Uh, we gaan eerst een doel betalen bij Ragna, want ik onderbreek hem al de hele tijd. Maar ja. Mag het een keer? Mag het een keer voor een goal van Dries Mertens, de 37 e minuut. PSP -Nak is 1-0 geworden zojuist. En het lijkt erop alsof Mertens, die komt vanaf de linkerkant, een keer denkt. Laat ik dan maar het gewoon een keer schieten met overtuiging. Dat doet hij wel. Maar ten rouwelaars ziet die bal in de lange hoek gaan. Raakt hem nog even aan. En heeft vermoedelijk niet een heel geweldig gevoel bij zijn redding. Hoewel het schot van Mertens wel hard is. Mertens de die dus naar binnen trekt. Een tijdje droog stond. Vorige week uh, of twee weken geleden wel weer, uh, weer scoorde, Maar uh, nee, hij zet PSV dan toch op 1-0 in een moeizame wedstrijd tot nu toe. Een minuutje of acht nog tot aan de pauze. PSV had het lastig met zichzelf. Zo uh, wilde hij inmiddels concluderen. Maar lijkt nu toch tegen NAC met 1-0. De doelpunt te maken is Dries Mertens. 13e goal van het seizoen. Bas, jij was er helemaal van overtuigd dat hij er overheen was. Maar de scheidsrechter beslissen, zei jij. Waar stond hij ja. dan? Nou, die stond in ieder geval niet op de, op de achterlijn. Dat lijkt me ook een beetje een gekke positie voor een scheidsrechter. Die staat gewoon in de loop. Dus die kan dat volgens mij nooit heel goed gezien hebben. Maar ik had de indruk, want ik zit naar de herhaling te kijken. Is hij wel of niet over de lijn? Maar volgens mij heeft die grensretter het niet eens door. Maar misschien zit ik er wel naast hoor. Ik zal dat nog eens navragen in de afloop. Maar volgens mij staat daar nog wel twijfelgek genoeg. Maar bij mij niet, want ik heb nu zes herhalingen gezien. Volgens mij is die bal minstens een halve meter over de doel gegaan. Ik hoor dat jij nog wel een beetje twijfelt. <laughs> nou, weet je, het is uh, 4-0. We zullen er niet nog jaren over napraten, denk ik, eerlijk gezegd. Oké. Okay.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 En in haar ijs was dat. En uh, die had kamp met de laatste seconde van Excelsior Heerenveen. Ja, en dan scoort uh, Heerenveen voor de tweede keer op rij vijf doelpunten. Nu uh, alle vijf van Bas Dost. En dan ga jij natuurlijk vragen, is dat eens eerder gebeurd? Ja, Ronald, dat is wel eens eerder gebeurd in 2003. Toen uh, scoorden ze ook tweede wel zo brei, vijf keer. En toen was het tegen AZ en de Graafschap 5-0 en 5-1. Overigens nu ook 5-0 en 5-1. En vorige week was het uh, AZ. En nu is het uh, Excelsior met 5-0 dat uh, uh, onder, ten onder gaat... Uh, ten onder tegen Bas Dost onder andere die dat uh, zo goed deed en Narsing en uh, de wedstrijd wordt nu heel rustig kabbelend uitgespeeld en nog een beetje rondspelen door Herenveen. Maar Herenveen is dus uh, gestegen, twee plaatjes is Ajax en Feyenoord voorbij en dan vinden ze mooi de vriezen, want ze winnen vandaag met 5-0 van Excelsior in een hele eenvoudige wedstrijd voor de vriezen. AZ de graafschap al afgelopen was Tiggelen? Nee, slotminuut nog uh, anderhalf minuut zelfs. 4-0 is de voorsprong voor AZ en naar de Vervelende moeilijke weken die er waren met Malmö 0-0, Excelsior 0-0. En tussendoor, nou daar had Andy het over, die flinke nederlaag in Friesland. Komt dit voor AZ wel weer eens een keer goed uit. gezien ook de moeilijke weken die komen. Met uh, Metallist Garkie voor de Europa League komende week. Dat is nog een cruciale wedstrijd en daarna nog Nak uit. En Ajax voor de Beker in Amsterdam. Bekwaardig is dat de eerste wedstrijd na de winterstop ook weer Ajax is. Dan spelen we voor de competitie hier in Alkmaar tegen elkaar. Kortom, genoeg leuke maar lastige wedstrijden. Dan nou kan AZ wel een optrekentje gebruiken. Die krijgen ze hier dus van de graafschap. Dat zoals eerder gezegd, meneer met de gedachte bij volgende week zal zijn. Altidore op weg naar vijf. Altidore schuift er wel naast het doel. Wat is hij toch ongelooflijk onhandig vanavond. De Amerikaanse spits. Want hij krijgt toch best wel wat mogelijkheden aangeboden. Ook nu weer omdat er een van de tegenstanders, ik denk dat dat Wormgoor is geweest, gewoon wegglijdt. Dan wordt het allemaal wel heel makkelijk. Nee, het is dus van de paver die wegglijdt, Wormgoor die nog wel de achtervolging inzet. En nog op het allerlaatste moment nog een heel klein voetje ervoor zet. Maar eh, dat had de 5-0 eigenlijk moeten zijn. Maar El Tidor ziet vanavond eigenlijk als enige bij AZ alles mislukken. Nou ja, als je zelfs dit soort kansen mist dan komen de goals ook niet vanzelf. Hij heeft er vijf gemaakt dit seizoen. Dat is voor de spits van de over eerlijk gezegd ook niet al te veel. Dat zijn mensen. Die vijf goals op één avond maken. Balbezit is voor AZ in ik denk de laatste seconde. Of zou Liesveld toch nog extra tijd bijtellen. Daar lijkt het wel op, want de vierde official staat klaar en zegt nog twee minuten. Maar neemt u maar van mij aan dat het uh, 4-0 blijft in Alkmaar bij AZ de Graaf. PSV naar nog niet meer. Anderhalve minuut nog. 1-0 naar die goal van Mertens voor PSV. Jansen heeft geel gehad, de rechtsback van Nakken en is volgende week geschorst. Vrije trappen van PSV. Die bal wordt aangeraakt door bij Nalden met het hoofd. Maar die kopt hem voorbij de goal van Ten Rauwala. En zo blijft het 1-0 voor PSV als de laatste minuut van de eerste helft aanstaande is. Ten legt de bal nog maar eens neer. Met dus vooralsnog de gebraden haan in deze wedstrijd. Vanaf de linkerkant passeerde Jansen alsof hij er niet stond. En eigenlijk een treffer die toch wel uit de lucht kwam vallen van PSV. Nu Jozefs zoon die Manolev vasthoudt. De aanvaller van NAC houdt de verdediger van PSV vast. Doet dat nog op de helft van PSV. En de Eindhovenaren mogen daar inmiddels in die laatste minuut van de eerste helft een vrije trap gaan nemen. Mano Left doet dat zelf. Speelt hem naar Marcelo. Weer achteruit. Dan is het Strootman. De verdedigende middenvelder. De combinatie met Marcelo. Strootman in de middencirkel. Ruimte ligt aan de linkerkant bij Jetro Willems. 5-6 meter over de middenlijn. Dan in de as van het veld Toivonen, Toivonen naar Strootman. Geen ruimte om te schieten. Wel voor Matafs. Maar Matafs raakt de bal niet helemaal vol. Maar dat misschien wel had gemoeten. Maar nu gaat die bal naast het doel van Nakbreda. Dan is het eigenlijk veel minder dreigend dan het misschien wel van PSV kant had moeten zijn. En zo blijft NAC op 1-0 achter staan. En is dat in ieder geval een stand bij rust met enig perspectief in het tweede bedrijf. Al moet je daarbij zeggen dat NAC aanvallend heel weinig heeft laten zien. Kolk voor in de spits, spelend voor Alex Schalk. Een van die jonge jochies uit Breda die zeven wedstrijden niet scoorde en zijn plekje kwijt was. Kolk komt eigenlijk een stuk niet voor. Kolk nu aan de zijlijn voor de dugout van PSV waar Fred Rutte meteen vertrokken is. Als het rustsignaal van scheidsrechter Nijhuis heeft geklonken, nauwelijks extra tijd hebben we opgeteld bij wat? Bij PSV NAC voetbal vanavond in Eindhoven, 1-0 na een doelpunt van Dries Mertens na 27 minuten hier in het Philipsstadion. Ga zet de Graafschap nog steeds bezig. Dat was tiglen. Nee hoor, het is afgelopen. <laughs> <Sorry. laughs> 4-0, prima. En uh, Twente NEC eindigt in 2-0, Excelsior Veen in, in 0-5. En het is dus rust bij PSV NAC ruststand 1-0. -house. Our day will come. FC Twente versloeg NEC met 2-0. Uh, bij rust was er nog niet gescoord. 1-0 werden door Luc de Jong en 2-0 door Nasser Chadli. En die mocht praten met Jeroen Guter. Nasser, was dit het prototype van een uh, zwaar bevochten overwinning? Uh, ja, denk ik. Uh, we hebben moeilijk gehad tegen zelf. Uh, we hebben alleen uh, twee of drie goede kansen gekregen. Ik heb zelf twee, twee gehad. Uh, we waren niet scherp genoeg. Uh, we hebben te, te veel duellen verloren in het midden en uh, voorheen ook. Dus uh, ik denk dat uh, ja, voor ons 0-0 was goed in, uh, in de rust. Het was eigenlijk een 0-0 voorsprong. Ja, ja want uh, ze hebben ja, drie, drie uh, open kansen uh, bijna gehad. Uh, en uh, Nicolai Paygoe uh, doet geweldig. En we kwamen in de rust. Uh, ja, we wisten dat het niet, niet goed was. Uh, dus we hebben goed opgepakt. Tweede uh, meer duel gewonnen. En eindelijk uh, valt die 1-0 voor ons. Was dat doelpunt van Luc, van Luc de Jong? Was dat een bevrijding voor jullie? Ja, zeker. Uh, we wachten uh, veel aan deze doelpunt. En uh, valt die valt een go goede moment. En daarna uh, hebben goed do doorgevoetbald. Uh, kans gecreëerd En valt die 2-0. dan uh, weet je dat uh, deze, deze wedstrijd uh, is voor ons. Ja, jij maakt die 2-0 uh, belangrijk voor jou zelf ook, dat je dat doelpunt maakt? Ja, belangrijk. Uh, ik heb lang niet meer gescoord. Uh, wel een goede wedstrijd gespeeld. Uh, ja, Europa League en Territes uh, had ik een goede wedstrijd. Uh, twee of drie kans per wedstrijd, maar niet gescoord. En uh, nu uh, speel ik een normale wedstrijd en uh, scoor ik. Dat is, is goed voor mij. Het was een hele grote verrassing eigenlijk dat je speelde. Want uh, je raakte geblesseerd tegen FC Utrecht. En toen zeiden ze, nou, hoor, die zien we voorlopig niet meer terug. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Ja, ik heb uh, goed, ja, gekneusd, gekneusde knieën gehad. Uh, uh, ik heb een uh, schop gekregen op mijn peers. Het uh, uh, ja, was echt uh, pijnlijk op, op die moment. En, uh, ik had geen gevoel meer in mijn been toen uh, ik heb geweest. En, uh, na, na alle vuur kon ik uh, weer een beetje lopen. En, pijnlijk, maar het was wel uh, veel beter. Ja, nou fijn dat je in ieder geval het laatste staartje van 2011 nog kunt meemaken. Want het wordt nog belangrijk genoeg, hè? Jullie spelen volgende week tegen Feyenoord en dan nog tegen PSV voor de beker. Dus ja, als voetballer wil je die wedstrijden spelen, toch? Ja, we hebben nog drie wedstrijden gegaan. Uh, Europa League, we zijn al uh, eerste geplaatst in de groep. Dus dat uh, is wat uh, minder belangrijk. Maar uh, we hebben nog uh, Feyenoord uit die lastig is. En PSV thuis voor de beker. En dat zei Nasser Chatli En daarna ging Jeroen Guter naar de trainer van Twente, Adriensen. Mensen zouden de uitslag kunnen zien en denken, nou, een reguliere overwinning. Maar het zou journalistiek zijn. Nee, het was een uh, moeilijke wedstrijd voor ons. Uh, ik vond NRC uh, erg goed uh, compact verdedigen. Dus voor ons was het erg moeilijk uh, om erdoor te komen. We hebben in de eerste helft maar een kleine periode gehad. Ik meen tussen de tiende en zeventiende minuut dat we drie uh, echt goede kansen hebben kunnen creëren. Daar had er wel één van ingekund. Maar wat we niet goed waren, deden in de eerste helft, de tweede bal hadden we nooit. Dus er was een, een groot gat op het middenveld, omdat er te veel mensen voor de bal liepen. En er werd ook niet goed doorgedekt door het centrum op Zeefuik, die was steeds aanspeelbaar. En daardoor konden ze er steeds uitkomen. Maar de tweede helft hebben we opdracht gegeven aan Danny en Wout om wat meer controleren om te spelen. Om Zeefuik wat korter te dekken, dat ging in de tweede helft beter. Uh, en natuurlijk het inbrengen van, uh, van Janko. Uh, Nasser was ook eigenlijk onzichtbaar en onbereikbaar op tien in de eerste helft. Uh, bij Rami zat ook niet goed in de wedstrijd. En dan heb je Chatley en uh, Ola John op de vleugels en, uh, en Luc en, en, uh, en Mark. Nou ja, en uh, een heel mooie aanval bij Mark het uh, gat trekt en Luc zou door kan lopen. En, en hij scoort vanuit de tienpositie. Dus, uh, en dat heeft hij vaker gedaan, uh, Luc. Het lijkt wel of je op de positie toch wat vrijer speelt... en dan uh, wat meer ruimte voor zich heeft om dan ook te komen tot scoren. Dat het zo moeizaam loopt in de eerste helft... nou goed, er waren natuurlijk een aantal verklaringen voor... maar was één heel simpele verklaring niet gewoon een gebrek aan scherpte? Ja, ik vond ook dat uh, we niet fris en scherp waren. En uh, dat waren niet een paar, maar bijna allemaal. Ja. En hoe dat kan is een raadsel, want we hebben deze week uh, vrij rustig getraind. Niet al te, te scherp getraind. We hebben ook geen midweekse wedstrijd gehad. Nou, dat is soms onverklaarbaar. Het enige is, we ja, hebben één keer binnengetraind met een hele slechte weer. Dat konden we niet buiten trainen. Dan hebben we hebben een voetbaltennis-toernootje gedaan. Maar goed, dat is uh, voor het plezier en ook voor de techniek altijd een leuke onderbreking. Een leuke afwisseling in de training. Al met al toch tevreden, neem ik aan? Ja, als je de NEC kijkt, vorige week hebben ze natuurlijk goed uh, tegen Groningen uitgedaan. Uh, gelijk gespeeld, ze hebben ook in de kuip gewonnen van uh, van Feyenoord. Dus het is geen toeval dat ze goed voor de dag komen tegen ploegen die, zoals uh, mijn collega uh, het zegt, de muziek moeten maken.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 Zegt ja, als ik jou daar zo... Mag. Vandaag Een tijd van vrijheid En misschien is het laat Misschien zeg je wel Vergeet het maar Maar weet je liefste Het was een beetje koud in mijn uit Maar weet je liefste het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. In mijn hart, in mijn huis. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. In mijn hart. Het was een beetje koud in mijn hart. Koud in mijn hart van Frank Boeien. FC Twente NEC werd dus 2-0. Het leek lange tijd dat de NEC de boel op slot kon houden. Zelfs kansen had in de eerste helft. Maar in de tweede helft vielen er dus twee goals. Jeroen Glutten nu met de trainer van de Nijmegenade, Alex Pastoor. Bij rust staat het 0-0. Dat kun je, denk ik, nauwelijks geloven. Uh, jawel, ik had vlak voor we naar binnen liepen uh, nog wel even op het scorebord gekeken. Maar ik uh, voelde me niet prettig bij. Nee. Het is wel iets wat, uh, wat frustreert, maar uh, niet alleen mij, want uh, het is niet mijn feest. Uh, vooral de jongens die hem, uh, er wel eens in moeten schieten, die frustreert het het meest. En uh, ik vond dat, uh, dat we aardig voetbalden, dat we aardig stonden te verdedigen, dat we er. Uh, ja, in de omschakeling, maar ook vanuit de opbouw... heel aardig uitkwamen, uh, inderdaad kansen creëerden. Uh, maar de manier waarop we dat deden... Dat, dat vond ik met meer overtuiging en met meer bravoure... dan uh, het afwerken zelf. Uh, dus uh, ik, ik vond dat in de kwaliteit daarin wel iets ontbrak. En Volgens mij zat een deel in bravoure... en de andere deel dat we er niet veel geluk mee hadden. Ja, wat gaat allemaal fout bij die call? die eerste... Nou, ik heb in ieder geval dingen gezien die goed gingen. Er kwam een uittrap en uh, het kopduwel werd niet aangegaan. En de kopbal van Douglas uh, was al meteen de counter. Ja, want de jong kan gewoon doorlopen. Niemand pakt hem op, niemand loopt mee, niemand stapt uit eigenlijk. Ja, dan is het makkelijk schieten natuurlijk. Nou, het werd een, uh, een aaneenreiging van, uh, van, van foute momenten. Dat is, uh, dat is ook wel duidelijk. Ja. Maar wat zonde dan, hè, dat het op die manier uiteindelijk fout gaat? Nou, dat is ook zo, want uh, nu staan we te praten over uh, verdedigers die, uh, die wel wat, uh, wat fouten maken bij het niet instappen of doorstappen of hoe je het wil noemen. Alleen, ik vind dat uh, op het moment dat je zo in de wedstrijd zit, zeker tegen zo'n tegenstander, dan moet je dit soort dingen wel kunnen veroorloven. En uh, op basis van de kansen was dat zo, op basis van de doelpunten niet. Ja, uh, hoe nu verder is dan meestal de vraag. Uh, dat is wel heel makkelijk en heel lastig om te beantwoorden vervolgens, maar... Ja, je hebt nog uh, een belangrijke wedstrijd uh, die gaat komen volgend weekend tegen VVV. En dat is meteen wel heel cruciaal. Ja, maar hoe dan verder, die is juist heel makkelijk te beantwoorden. Want als je op deze manier kunt voetballen, eh, uh, dit appelleert aan de manier zoals ik zou willen verdedigen. En, uh... Aan de manier zoals ik zou willen aanvallen. Nou, dit past ook uh, bij de jongens. En de uitvoering daarvan is bij tijd en echt goed. Bij tijd en wijlen redelijk. En, uh, en hier zullen we dus mee doorgaan. En uh, dat kwartje gaat uh, onze kant op vallen. Want uh, je kunt niet zo een heel seizoen voetballen en daar nooit voor beloond worden. Ja, dus uh, ondanks de teleurstelling over het resultaat wel tevreden over de uitvoering? Ja, tot aan de, de laatste bal toe. Alex Pastoor was dat. De trainer van NEC dat met 2-0 verloor van FC Twente. We gaan zeilen. Op de wereldkampioenschappen in Peurs pakte Marit Bouwmeester de koppositie in de laserradiaalklasse. Ze bogen een achterstand van 14 punten... op haar Belgische concurrent Evi van Akker om... in een voorsprong van 6 punten. Morgen is de laatste race, de medal race. En Bouwmeester is al verzekerd van brons. En dat alles doordat ze vandaag dus maar liefst 20 punten goed maakten. Ja, we voeren hier onderkant, Het was onwijs lastig, maar ik wist dat gewoon dat er mogelijkheden waren en dat mijn, uh, ik denk even hey, ging gewoon onwijs goed. Maar die heeft uh, denk ik meer moeite om van achteruit het veld naar uh, voren te varen. En uh, ik denk dat dat uh, wel een van mijn skills is dat ik uh, ook nog steeds snel blijf met veel boten omheen. En uh, met zo'n uh, kleine baan waar de boten heel dicht bij elkaar blijven, uh, past het eigenlijk wel goed bij mijn uh, meer bij mijn stijl. Maar. Uh, ja, ik ben wel blij dat, wel blij dat ik hier nu uh, sta en het morgen hopelijk kan afmaken. Je staat op goud nu. Ja. Ben je er klaar voor? Nou, ik wil het sowieso afmaken, ja. Ik moet zeggen dat ik uh, uh, twee dagen terug was wel erg lastig, want ik zag EVA goede dingen doen. Maar ze maakten het haar zelf lastig door een slechte race te hebben. En uh, gisteren had ik zoiets van, ja, ik doe het niet voor een tweede plek. Een tweede plek heb ik al en ik word nog liever laatste dan een tweede. Dus uh, ik heb wel echt uh, bewust nog in gaan geloven voor een soort van uh, alles is nog mogelijk. En uh, dat blijkt wel na vandaag. Dus uh, hopelijk kan ik het morgen ook afmaken. Je zei, uh, de laserradiaalklasse, die wil ik domineren. Ja. Tot nu toe uh, had uh, Evi van Akker dat gedaan, in jouw rol eigenlijk. Maar die laat het compleet liggen, hoe kan dat? Ja, weet ik niet. Dit is wel deze baan waar je natuurlijk veel, uh, veel kansen ook krijgt. En... Uh, ik weet niet wat er met Evie was vandaag. Dat zou je misschien aan moeten vragen. Maar ze was niet uh, op haar best, nee. nee. Hoe voel je je nu? Ja, ik voel me wel goed. Ik vond het uh, ook wel interessant vandaag. Want ik vind dat wel lekker dat er uh, zeg maar bij iedereen wel spanning op stond. Uh, bij jezelf? Ja, maar ik, vind dat nooit zo, ik heb er nooit zo heel veel last van eigenlijk. De coach uh, zei: je was een beetje stil vanochtend. <laughs> ja, nou, ik wist natuurlijk wel dat het vandaag een make-of-break zou worden. En uh, ik bedoel, 14 punten achterstand uh, op een WK in de Melrace is natuurlijk best wel veel. Dat is niet echt heel realistisch om dat nog te winnen. Maar een 6 punten voorsprong wel. Dus ik ben wel blij met vandaag. Ja. Marit Bouwmeester zei dat. We gaan naar, uh, voetbal op PSV begonnen aan de tweede helft. Maar je hebt wel geschiedenisles gehad in de rust, geloof ik nog niet mee. 1978 en de 65e verjaardag 65 van Willy Skieten van de Kuilen. 1978 winst van de UEFA Cup die ploeg gehuldigd. Het kippenvel stond tot in ons nek hier in het stadion. Nee, het was een mooi moment. Mooie foto gezien van de Kuilen. En een aanval van Nak bovendien met Jozef Soe nu aan de linkerkant. Nak staat meteen al achter en krijgt toch al binnen de minuut, de halve minuut zelfs, een corner te nemen. De reactie van Jozef Soe. Lurling meldt zich. En euh, nou eens kijken wat die dan kan, want die 1-0 achterstand, ja daarmee kan er misschien nog iets voor Nac Breda. Als die ploeg een beetje uit zijn schulp kan kruipen, daar komt de bal. Daar is Izakson, die heeft hem klemvast op zijn 5 meter lijn. Heeft geen enkel uh, probleem met die uh, hoekschop dus van Anthony Leurling. Willems heeft ontvangen, staat 6, 7 meter voor de middenlijn, speelt hem uh, achteruit. Waarom nou toch niet opengedraaid naar uh, de voorkant, maar dat is niet wat Willems doet. krijgt de bal terug. En nog altijd PSV op de eigen speelhelft. Met Strootman. Dan is daar Toyvonne Heeft ruimte om te draaien en om vooruit te schakelen. Doet dat ook. Labiat staat wat verderop. Labiat verspeelt de bal. Toyvonne kan er ook niks mee. Sloordig van PSV. Lurling ertussen. Lurling nog altijd sterk in het duel. Maar schiet niet erg op. En loopt de bal dan vervolgens over de zijlijn heen. Er zit voor de rest niks meer in voor de aanvallen van Nac Breda. En dus gegooid door Willems. Net op de helft van Nac Breda. Teruggespeeld naar Marcelo. Breed gespeeld dan bij PSV. Naar Manolev staat halverwege de helft van de Eindhovenaren. Jozef Zoon besluit om niets te doen. En dus kan eh, er worden gepaast richting Mertens de doelpunt te maken. Terug naar Mano terug naar Mertens. De snelle kleine belga aan de rechterkant. Maar voor de Tovenaars leerling nu even geen succes. Want zijn bal komt terecht bij ten Rouwelaar. Weer ingebracht door de Rijk. Opgepakt dan door Buis. En zo gaat het een beetje heen en weer. Is uiteindelijk het balbezit voor Nack Breda. Aan de linkerkant van het veld met Gorter. We zitten in minuut 47, 48 inmiddels, PSV Nac 1-0 en dus nog niet beslist. Overbridge of sights To rest my eyes in shades of green On the In Spice To Ichiku Park, that's where I did you do there? Did you feel it? Well, I cried Why the tea is there? Tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful, all too beautiful. I feel inclined to blow my mind Get off me the ducks with a bum They all come out to groove about, relax and have fun and listen. So. I'll tell you what I'll do. What you will you do? I'd like do to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What to we do there? We'll get high! high. We'll touch the sky Why we'll the the is there I'll tell you why It's, It's, all beautiful. Beautiful. It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful, all too beautiful. beautiful. I feel inclined to blow my mind I'll feed the ducks with a bum They all come out to move about the nice and tough in the sun It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful Chico Park van de Small Faces maakt een einde aan dit uur van NOS langs de lijn. Twente NEC eindigt in 2-0. AZ versloeg de Graafschap met 4-0. En Excelsior Heerenveen eindigt in 0-5 met 5 goals van Bas Dost. En uh, na een minuut of uh, 7-8 spelen in de tweede helft bij PSV NAC is het 1-0. Tot zo na het NOS Journaal met Mark Visser.